Middernacht, vrijdag 1 juli. Eval de Jong met het NOS-journaal. Vicepremier Verhagen wil weten waarom het leger niet is ingezet... bij de nasleep van de overval op een geldtransportbedrijf in Amsterdam. Bij Knevel en Van der Brink zei hij dat hij daarover morgen zal praten in het kabinet. Verhagen is het eens met de militaire vakbond de AFNP... die zei dat de situatie zo gewelddadig was... dat de politie hulp van het leger had moeten inroepen. Verhagen wees erop dat zo'n leger inzet mogelijk is bij zwaar geweld... Tijdens de achtervolging naar Eindhoven had een leger helikopter uitkomst kunnen bieden, zei Verhagen. De politie staakte de achtervolging omdat de situatie te onveilig werd. Volgens de politie is een van de zes overvallers op de vlucht gewond geraakt. Na een crash op de A2 bij Waardenburg moest hij door zijn handlangers uit de auto worden geholpen. Het kabinet wil de verkoop van huizen weer op gang brengen... en verlaagt daarom de overdrachtsbelasting voorlopig voor een jaar... Morgen neemt de ministerraad daar mogelijk al een besluit over, melden betrouwbare bronnen in Den Haag. De overdrachtbelasting die moet worden betaald bij de koop van een huis is nu 6 procent. Mogelijk dat die daalt naar 2 procent. De vereniging Eigen Huis en de makelaars zijn blij met de maatregel en verwachten veel effect. In het zuiden van Afghanistan zijn zeker 20 mensen omgekomen toen een bermbom ontplofte op het moment dat hun bus langs reed. De bus was onderweg van Kandahar naar de provincie Nimros. Op dezelfde weg kwamen vorig jaar 30 buspassagiers om het leven, ook toen door bermbommen. De weg wordt ook vaak gebruikt door Amerikaanse en Afghaanse troepen. In de Champions Trophy hebben de Nederlandse hockeysters Argentinië verslagen. Tegen de titelverdediger en wereldkampioen werd het 2-1. Maartje Palme scoorde beide doelpunten uit een strafcorner. Nederland staat in de winnaarsgroep nu op de tweede plaats.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 Ah, nog één dag. Nou ja, voor mij, niet voor iedereen. Um, vakantie. Met z'n allen zwaar gestrest, weer op pad. Weet u wel hoe je moet rijden, waar u naartoe gaat? Leuk de weg kwijtraken. Bent u goed in verdwalen? Ik vind het nog een hele kunst. Um, ik heb graag controle. En soms gaat het dan mis. Laatst op het vliegveld van Köln reed ik toch Pardoes. Als een spookrijder, finaal de verkeerde weg op. Daar waren die Duitsers niet blij mee, maar het kwam echt door hun woord... en de onoverzichtelijkheid van het kruispunt. En misschien ook een beetje door mijn vermoeidheid. Nou ja, het schijnt uh, vaak te gebeuren. Er zijn mensen die dat soort momenten proberen te voorkomen. Vanavond heb ik zo iemand te gast. Hij heeft ervoor gezorgd dat je op Schiphol bijvoorbeeld de goede kant op loopt. En daarom is hij nu bevriend met Steven Spielberg. Is dit wel duidelijk? Ook als interviewer ben je natuurlijk bezig met een soort van bewegwijzering... En als presentator kun je iedereen de verkeerde kant op sturen. Zullen we dan maar gewoon met z'n allen alvast op weg gaan... en maar zien waar we uitkomen? Eén deel van de route staat vast. We passeren altijd de voicemail. Er is één nieuw bericht. Hoi, Lex, met Hako. Jouw gast Paul is gespecialiseerd in bewegwijzering. Zijn bedrijf verzorgt bijvoorbeeld de bewegwijzering op Schiphol. En nou horen bij bewegwijzering natuurlijk allerlei logo's. En ik ben dan zo benieuwd welk logo hij zou ontwerpen om de weg te wijzen naar Luna. Ik vind jullie een goed gesprek. Goed, voor iedereen die lang genoeg is opgebleven om te weten wie te gast is in Casaluna en nu per se moet gaan slapen, het gesprek vindt u morgenochtend op de website... van casaluna.ncv.nl. En voor wie echt niet langer wachten is hier het antwoord van Paul Nijksenaar. Ja, dat heb ik gelukkig eh, even, paar even een paar, tijd paar seconden tijd voor Even een paar seconden respect. geven. dat... Huis en maan. Uh, pictogrammen of symbolen moet je altijd proberen te maken zo direct mogelijk. Hè. Dan moet je niet te veel lagen tussen doen. Dus ik zou gewoon een klein huisje tekenen met een maan niet daarbuiten, maar een maan in het huisje. Waarom drie? Ja, omdat het anders een Luna boven het huisje zou zijn, maar het is Casa Luna. Het Is, het, het, huis het, is het, het huisje van de maan? Ah, ja. ja, zo simpel. Ja. Dus het is gewoon een maan in het huisje geplaatst uh, met een pijl. Hier naartoe. <laughs> Wat een simpel vak heb jij? In feite wel. Ja. Ik, het is, uh, Amerikanen hebben van de uitdrukking: als het niet ingewikkeld is, is het geen rocket science. En dat geldt heel erg voor bewegwijzing. Ja. Dus, dat noemen wij dan gezond verstand of boerenverstand. Maar het is meer het eigenlijk heel erg vasthouden aan een eenmaal gekozen principe. En niet ondertussen je laten afleiden door andere dingen. En dat tot het eind toe volhouden. Dat is eigenlijk het basis van het vak. Maar goed, dit heb je 30 jaar geleden ontdekt. En dat heb je vervolgens 30 jaar lang gedoseerd. En daar heb je een bedrijf over opgericht. Ja, wonderlijk, hè? En zonder ooit nog iets te hoeven veranderen aan het principe. Nee, dat principe is altijd geld. Gel het enige waar we nog steeds niet helemaal achter zijn is waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Daar zijn weer andere <lacht> hoogleraren voor. En die zijn psychologen, heette dat. Die ja, zijn veel leuker. Ja, dat is, en uh, daar leren we heel veel. We eigenlijk al onze input, onze kennis ontlenen we aan de psychologie, aan de ergonomie. En, uh, maar als je gewoon dagelijks rondkijkt in een ziekenhuis... wat we gedaan hebben over Schiphol... en dan kijk je naar mensen en dan vraag je soms wel eens... Waar, uh, ik zie ze op een plattegrond kijken en dan vraag je... Uh, waar moet u naartoe? En dan zeggen ze nou daar aan toe. maar Waar is dat? Dat is rechts en dan lopen ze linksaf. Nou, dat soort dingen blijven mij verbazen. Wat er dan... En dan blijkt dat ze nog een heel andere agenda hebben. Ze willen eerst nog even iets anders hmm. doen of zo. Mensen, dus het gedrag van mensen, daar kom je nooit helemaal achter. En daar heb je dus ook een hele leven lang mee bezig. Ja, uh, ja, en dat houdt dus ook niet op. We hebben dus nu een logo voor Casaluna. Dat is geweldig. Dat zullen we ook gewoon uit laten voeren. Dat kunnen we zelf wel tekenen. Maar de NCV heeft ook een logo. En dat, dat is in de loop der tijd nog wel eens veranderd. Heb je er toevallig naar gekeken? Ja, ik had me nou een beetje op die vraag misschien voorbereid. En ik het leuk. Ik had gehoopt dat die vraag gesteld wordt, laat het zo zeggen. Maar ik heb eigenlijk een tegenvraag. Kan jij beschrijven uit je hoofd Oeh, hoe dat logo nee, eruit ziet? Oh nee. Het bestaat uit vier delen. Vier vakjes. Ja. En in die vakjes zitten de letters. NC, dus ja. N-C-R-V. En er hoort... Ja, ik heb een soort klavertje in mijn hoofd. Dat is vorm en kleur. En hoe zien die letters eruit? Ja. Ja, ja gewoon als een, een N en een C en een R en een V. Ja, daar nee. heb, nee, heb ik geen idee van. Ja. Al. Nou, die letters die zijn al die zijn heel bijzonder ontworpen. Dat zijn een beetje bollige letters. Ik heb het. ik uh, van hoor. Hier. En uh, uh, die kleuren die zijn wat nondescript. Want je zet er niet meteen. Uh, het is het rood van de Vara je, of zo. Logo, er zitten verschillende kleuren in. Ja, dat heb je, als je vier kleuren hebt, heb je gauw verschillende <lacht> kleuren natuurlijk. Maar er is er één kleur grijs. <lacht> het is een heel nondescript logo. Niemand nee? het, ja, Vier vakjes. Uh, blokker heeft ook uh, zes vakjes met het woord blokker erin. Ik bedoel, het is een nee, oud logo. Het grappige is dat ze een heel ja. leuk logo hadden een paar jaar geleden. Met heel leuk servies Daar had ik ook nog een foto van gevonden. Heel kleurrijk. En, maar ze zijn nu weer teruggestapt naar een veel oude logo. Want inderdaad een soort klaverbladachtig is. Maar dat, dat is al veel gevraagd. Het is een, het is een logo uit, uit honderden of duizenden. Ik ben, ik zou er, niet, ik nou, ben er niet heel blij nou, mee. moeten we dat weer veranderen. Ik zou wel, het zou beter zijn uh, voor de NGV. Ik vind het wel sterk, want het valt, dat vind ik dan wel slim. Maar misschien heb je daar uh, dan niet bij stilgestaan... Um, er hoort ook een, een slogan bij, samen op de wereld. En dat valt dan wel weer, alweer, daar kun je wel leuk mee spelen, vind ik, in de reclamecampagnes. Of ja, nee, dat is. Dat... Dus we alles aan elkaar knopen en als samen oh. de wereld denk je toch al gauw weer aan een globe of uh, een cirkel of rondtrekken. Maar ik ben niet zo voor dat soort logo's met een veel uh, erbij gesleept betekenis, want. Uh, ja, dat ziet de, de bedenken er dan uit. Ah. Lou zeggen, het Apple logo met een, een appel met een, met een hapje eruit slaat ook helemaal nergens op. Het heeft niks met computers te maken of met wat dan ook. Precies. En toch is het even een van de bekendste logo's ter wereld. En niet uh, omdat gewoon mensen daar verder de inhoud zelf wel bij bedenken, die moet dan niet zoveel. Het moet gewoon heel sterk beeld zijn. Dan komt die inhoud vanzelf okay. wel. De kleuren? Kleurgebruik. Want je hebt op Schiphol, hè, dat zei Helko al, op Schiphol heb je uh, kleuren ingevoerd voor facetten van. Ja, de, de routes die ja. ze zoeken, de, de activiteiten die ze ondernemen. Ja, dat is, dat is, dat is het verschil. Nou, zeggen de NCV, dat zijn. Wij op Schiphol hebben het over de slimme kleuren of de smart colors, moet je dat tegenwoordig ja. zeggen. En de NCV en veel andere dingen, dat zijn eigenlijk waren de niet-pratende niet kleuren. Dat zijn gewoon kleurt, had alles kunnen zijn. Er zit geen betekenis achter. Uh, het, is, het is rood, het is groen, het is blauw. Dan hebben we het wel een beetje gehad, denk ik. Ja. En, ja. Uh, maar dat heeft dus geen relatie. Wat wij geleerd hebben is dat kleur heel sterk werkt om mensen te helpen... zich bewust te zijn waar ze mee bezig zijn. Ze moeten ook naar de gate toe, ze moeten het toilet vinden... of ze moeten zo snel mogelijk naar de luchthaven af... om naar huis te gaan of een hotel. Dus dat zijn drie stemmingen waar mensen in zijn. Die passen heel erg bij hun, hun, hun, hun stress, hun, hun bewustzijn op dat moment. En uh, als je daar een kleur aan bindt... je moet ook gewoon de tekst en pijlen gebruiken... maar als je dat ondersteunt door kleur... Dat zijn dus de slimme kleuren. We hebben geleerd, onderzocht als mensen als het, twee gele borden zien, dan weten ze en met die, de gate erop, dan weten ze dat de rest van de gateborden ook allemaal geel zullen zijn. Wat het gevolg is, het, dat ze die andere borden, de zwarte borden, de groene borden, de blauwe borden, op dat moment kunnen negeren. Dus het scheelt heel veel leestijd ook. Ze hoeven alleen maar even te focussen op die kleur die op dat moment van hun voor belang is. En op het moment dat ze even een toilet nodig hebben, dan letten ze weer op de zwarte borden met gele tekst. En dan kunnen ze al even al die andere borden vergeten. En dat doen mensen heel spontaan, omdat kleuren zo'n sterk intuïtief middel is. Ja. dus dat is, daar ben je het echt vrede over, zoals het op Schiphol uitge, uitpakt ook. Ja, we hebben dat, dat. Op een gegeven moment hebben we dat ontdekt. Kleurcoding is natuurlijk niet iets nieuws. Nee. O, o, überhaupt het ontwerpvakbes is is. is er, Bestaat altijd weer uit het lenen van dingen die vroeger mensen ook al eens een keer gedaan hebben. Maar versterken en verbeteren. En we hebben eigenlijk ontdekt dat, dat die kleur. Je moet dus niet. Een, het heeft niet zoveel zin om een gebouw rood, blauw en groene... vleugels of afdelingen of parkeerlagen te maken. Nee, kleur die onders die kan je heel goed gebruiken om mensen hun eigen processen te versterken. En dat hebben we geleerd op Schiphol. En dat is ook heel succesvol. Het wordt altijd getest en zo. Ja. En we proberen dat ook nu op heel veel andere. Terrein, andere luchthavens... Uh, morgen gaat er een team naar New Delhi toe... gaan we ook weer proberen datzelfde systeem... want dat werkt gewoon, dat, dat blijkt elke keer weer. En dan zijn het ook dezelfde kleuren? Of is het dan... hebt... Ja, dat is wel belangrijk. Het is natuurlijk belangrijk als jij op Schiphol... als je vertrekt, dan kom je natuurlijk ergens anders in de wereld aan. Dat is natuurlijk heel prettig, maar als je ergens anders in de wereld aankomt... dat diezelfde kleuren dezelfde symbolen zijn. Dus in New York, die we ook gedaan hebben... daar hebben we precies dezelfde... Je zou als het ware, er zijn mensen die zeggen, je op uit New York... en die zeggen, god, lijkt Schiphol wel, en dat is precies wat we willen... <laughs> Ja, De He? Global Village, dat is natuurlijk ook wel weer. Ja, precies. En dat is, uh, ja, we, zijn niet, we zijn niet in een museum of we zijn niet in een, in een café of mensen thuis. Nee, mensen willen gewoon snel door het luchthaven toe naar huis en de taxi, et cetera. We moeten ze niet gaan vervelen met dingen die ze op dat moment eerst even moeten leren, want dat doen mensen niet. Goed, hoe Paul, vertrouwder, hoe beter. Paul Meijksenaar, je hebt uh, een eigen grafisch brood dat uh, doet in bewegwijzering over de hele wereld inmiddels. Dus Meijksenaar geheten. Houd maar simpel, les 1. Je was uh, decennia lang hoogleraar vormgeving en visuele informatie aan de TU in Delft. Toen ben je begonnen als industrieel vormgever. Ja. Assistent geweest van Ootje Oxenaar zelfs. De man ja. van het mooiste ontwerp in Nederland ooit. Het geld ja. namelijk, het oude geld. Maar ik ben begonnen met uh, theelichtjes en asbakken te ontwerpen. Weldig opwindend. <laughs> dat, dat verveelde je en toen dacht je: ik ga op reis. Ik ga... Nou, die fabriek ging failliet. Ja, ook die van die asbakjes en de theelichten, et cetera. <lacht> dus dat was simpel, moest ik weer iets anders van zinnen. Maar ik was altijd wel... Ik, was altijd in, ik vond het altijd leuk om te reizen. En ik verdwaalde altijd. Dat had ik al heel gauw in de gaten. Ik, ik, ik volg altijd alles letterlijk op. Als er dus een, een pijl naar rechts staat... Dan, dan sla ik rechtsaf, terwijl ik naar de hand ontdek... dat die pijl bedoelde, sla over 50 meter rechtsaf... Ja. Ik leem alles, letterlijk. Dus ik ontdekte dat. Dus, het, dus, ik, dus, ik, dus ik ben, ben geïnteresseerd waar mensen verdwalen... hoe je dat kan verbeteren. En dan ben ik een artikelen over gaan schrijven. Ik was nog heel naïef. Ik had een artikel in een architectonisch blad geschreven... met Gerard Unger samen, letterontwerpen. En ik had nou, dat vrijdag het vrijdag verschenen. Het blad op de, lag het in de bus. Nou, maandag dacht ik, opdaggevers die uh, de telefoon <lacht> rinkelt. Dat heeft vijf jaar geduurd, geloof ik, of drie jaar geduurd... voordat het effect heeft. Ja. Maar het is dus je eigen ervaring als reiziger... Ja, een beetje... Die je uh, op dat pad heeft gezet om uiteindelijk. Ja, genoeg... ik ben dokter en, en patiënten gelijk, ja. zou je kunnen zeggen. Voor je probeer jezelf te genezen. Ja, of in ieder geval mezelf te helpen. Ja. Op een prettige manier. Want je manier. houdt helemaal niet van verdwalen? Nee, eigenlijk niet. Ik, nee, daar kan ik niet tegen. Ik ben te veel. Ik zou het vreselijk vinden helemaal naar Zuid-Frankrijk te reizen. en dan ontdekken dat ik Parijs uh, vergeten ben. Omdat, uh, dat wil ik van tevoren weten. Of dat ik in. Uh, controle dus. Dat ik wel. wil controle ja. hebben. Dat en uh, ik, ja. ja. ja. En uh, als ik echt verdwaal, dan, uh, dan kom ik in diezelfde uh, valkuil van al die andere mensen. Die raken dan in stress en zo. Daar ben ik een typisch voorbeeld van. Want is reizen een vorm van stress? Is dat Absoluut. waar dat rare gedrag van die reizigers ja. uit Ja, in mijn, in mijn theorie, of althans wat ik over gelezen heb... begint het eigenlijk als je het huis uitgaat, je pakt je fiets dan ben je eigenlijk al stress. Je moet beginnen met uh, waar zijn de fietsleutels, uh, hoe lang is het rijden, het regent, et cetera. Uh, dus de stress begint al thuis uh, bij, op het moment dat je huis uitkomt. En het wordt ook alleen maar erger als je natuurlijk onderweg vertraging oploopt, de brug is open. En dat loopt dus heel snel op. En we hebben geleerd uit de psychologie, als mensen in een stress zijn, dat is een soort bewustzijnsvernauwing. Hè? Dat mensen ook nergens meer op letten. Dan willen ze alleen maar die taak. die zichzelf voor... Dan gaan ze door de, de, de ruiten heen wijzen. Of de, de, de, dan doet er eigenlijk niks meer toe. Als we die taak maar kunnen voorbrengen. Want en, en jij gaat volgens mij. Om te controleren. Of, of, of überhaupt te weten wat reizigers doormaken. Je gaat zelf op reis. Maar je gaat ja. ook wel eens op Schiphol of waar dan ook, stations, staan kijken. Ja. Een half uur of een uur, ja. cameraatje erbij. Ja, ik, hoe, hoe reageren mensen? Nou, dan wat zie je dat soort dingen allemaal. Wat ik zelf altijd doe als ik een, een nieuw gebouw moet bewegwijzen... dan heb ik een camera en dan praat ik met mezelf in die camera... En dan zie ik eigenlijk thuis pas de, wat er aan de hand ja? is. Het is een soort uh, voice recorder, maar dan met beeld. En dan pas thuis zie ik wat er allemaal is. Van, nou, ik word gezegd, ik moet, ik moet naar de gate. Waar is dat bord dan? He? En dan merk ik ook gewoon dat dat soort dingen vaak ontbreken. En als ik dus mensen observeer... het liefst nog, als ik even wat vraag, waar gaat u naartoe? Mag ik even met u meelopen? Nou, dan ben ik elke keer weer verbaasd waarom mensen dat dan niet zien. Mensen zijn heel, heel uh, strikt. Ze hebben gewoon een routine... Uh, als er een, een, een splitsing is, dan moeten ze informatie hebben. Niet het niet eerder of niet later, omdat de architect dat het mooier vindt. Op dat moment moet je vertellen wat er maar, aan de hand is. je zegt ook, ze zijn reizigers, de meeste althans niet de echte reizigers... want die zijn volgens mij juist ontspannen als ze op pad gaan. Maar de, de, de vakantiereizigers die zijn gestrest en die leiden aan een soort bewustzijnsvernauwing. En eigenlijk zien die ook helemaal niks meer. Nee. Die zien nee. Die, die, ook jouw borden, die zo glashelder zijn als maar zijn kan die slaan ze over. Dus waar, waar slaat jouw werk dan nog op? Nou, als je het zo stelt, dan is eigenlijk, en dat, ook dat kan ik beamen in de praktijk... dat het gebouw, het ontwerp, de architect eigenlijk de allerbelangrijkste rol speelt hmm. in het niet verdwalen. Als hij een gebouw maakt, dat wij spreken, je gaat aan de voorkant in... dan kom je langs de, de check-in en dan loop je gewoon rechtuit. En dan, als je met de voetdoor kom je bij de gate. Dat is het ideale gebouw. Maar zo zijn bijna geen enkel gebouw, is zo ontworpen. Dus we moeten die borden plaatsen. Maar we zeggen ook altijd de architect, zorg nou voor, een intuïtieve architectuur. Hè? Dat als je binnenkomt dat je de toiletten hebt. Ik kan een mooi voorbeeld: ik schoon een mooi voorbeeld binnen van architecten een manier van denken. Je komt een grote hal binnen, en dan zie je rechts in de grote hal zie je het dames toilet. Waar denk je nou dat de herentoilet is? Daarnaast? Daarnaast, nee. Dat is dan aan de andere kant, dat is symmetrie. Dus dat is in de symmetrie van het ontwerp is dat helemaal uh, perfect. Dat is esthetisch verantwoord. Maar iedereen staat bij de dames van de herentoiletten... die te vergeefs die anders zoeken. En alleen de mensen die een beetje architectuur begrijpen... die begrijpen dat, oh, dat is aan de andere kant. Dat is in de symmetrie in dat gebouw. Ja, dat is dan de tweede kant. Ja, als je het niet naast de dames vindt, dan ga je ja. aan de overkant kijken. Ja, ja maar ja, dat moet je echt alweer gestudeerd ja. hebben. Wij, maar... Weken. Dat is een esthetisch principe, symmetrie. Ja. Um, schoonheid. Dat is toch belangrijk? Het hoeft toch niet alleen maar... Want jouw eigenlijk is de les die je hieruit kunt trekken... volgens mij les 1 ook van uh, Mike Senaar, ontwerpen. Um, Houdt het simpel maar, en vooral functioneel. In plaats van mooi. Maar die, we hebben toch schoonheid nodig? Bedoel... Ja, maar dat is... Die dat, ga je toch niet uit de de weg, weghalen? Nee, maar dat doe je. Dat, ik, wij, er is nog nooit een klant bij ons geweest die zei. Meneer Mijksenaar, ontwerp <lacht> nou eens een keer honderd mooie borden. Nee, die mensen hebben een probleem. Iedereen verdwaalt, iedereen klagen. De telefoon staat niet stil. Ze krijgen slechte rapportcijfers in de, in ja. de onderzoeken. Ja. Mijksenaar, help ons. Ja. En, nee, maar ik had het over, je had het over de architectuur natuurlijk, hè? waar datzelfde ja, dilemma geldt. Een architect heeft een meerdere taken. En een architect heeft een hele moeilijke opdracht. Die heeft, moet ook nog een mooi visueel statement neerzetten. Die moet een gebouw maken waar je u tegen zet... wat spraakmakend is, waar de wethouder mee kan scoren. Dat, de wethouder heeft met mij niks te maken. dus Dat vraagt u ook niet, maar een architect heeft een grotere plicht. Die moet, en het moet een spraakmakend gebouw zijn, het moet functioneel zijn... en nog betaalbaar. He, dat is een beetje, dus ik benijd een architect wat dat betreft helemaal niet. Alleen ik merk meteen, als, het, als hij te veel toegegeven heeft... Aan, aan de esthetiek of aan de vorm, waarbij de, de, de functionaliteit in het gedrang komt, ja, dan weet ik dat ik borden moet gaan bijplaatsen. Ja. En dat zeg ik ook tegen hem. Ja. Nou, ik, eigenlijk, eigenlijk is het zelfs. Eigenlijk ben je dan al verloren. Ook help jij met jouw borden er niet aan. Nee, maar mensen zijn natuurlijk als ze op een luchthaven komen, dan weten ze natuurlijk, ja. net als op een station, ze weten hoe, of ze willen of niet. Ze weten dat ze toch op de borden moeten kijken of de trein naar Utrecht gaat. Ze weten dat gewoon helemaal. Dus niemand meer tegenwoordig om het te vragen. Ja, maar dat is toch raar. Ik zit vaak in de trein. Um, ja, omdat ik dat iedere dag doe, bij wijze van spreken, weet altijd moeten. zijn. En er zijn altijd mensen die zijn dus net onder de aanwijsborden op het <lacht> station doorgelopen... <lacht> ja. en gaan dan aan mij vragen, ja. is dit de trein naar heel versund? Ja, ja omdat, ze, omdat ze ook hebben ervaren dat de borden soms kapot zijn... Of, of niet werken of wat dan ook. En ze zijn natuurlijk onzeker. En, ze zijn en de enige die ze nog vertrouwen is de medemens... En dat ben jij dan in dat geval. Lief hadden ze de een perronchef gehad, maar die is er al niet meer. Die hebben we afgeschaft. Dus dan klampen ze zich naar eerst de eerste, beste medepassagier uh, vast. Want dat is een menselijk, het menselijk contact is gewoon het belangrijkste. Dat overtreft alle belangrijke dingen. Dat is de vreemdeling die net zo goed niet zal weten of niet kan weten. Dat is eigenlijk geruststellend, hè? dat mensen toch. Ja, dat is wel heel aardig eigenlijk. Ja. En, en, uh, maar je ziet dat voor heel veel gebouweigenaren die houden van een technische oplossing. Die willen helemaal geen mensen. Als ik zeg, je moet eigenlijk vijf man personeel nemen die daar rondloopt en informatie geeft, ja, daar, daar hebben we niet voor ingehuurd. Ja. Geef, maak die maar al die mooie ja. borden en uh, dan doen wij de rest. Ja. Maar dat is niet waar, want er blijft natuurlijk altijd een percentage. Ook van de mensen die, als je, als je 40 miljoen passagiers hebt op Schiphol, en er is maar 10 procent of, of, of 1 procent, dat zijn nog 400.000 mensen die verdwijnen. Er zijn altijd goed mensen die, die, die verloren raken. Ja. En die moet je helpen. En dat doe je alleen maar door mensencontact. We zijn op weg met Paul Meijksenaar. We zijn op reis en we hebben wat muziek bij ons gestoken op momenten dat het even rustig is. Shamu, sir, you'll zelf is natuurlijk een vorm van reizen. Ik had eigenlijk het gevoel... Ik dacht, het is raar dat het afgelopen is. Met dit soort muziek heb je het gevoel dat je urenlang door zou kunnen gaan. Wat je in veel Oosterse muziek natuurlijk dus ja. ook hebt. Doen ze ook soms herhalen, herhalen, herhalen. En uh, het publiek wordt alsmaar enthousiaster. Ja. Dit is Fairoes en het was in Carré. Daar is ook één nummer. dat wordt alsmaar herhaald en het publiek ging helemaal door het dak ja. heen. En dan doen ze gewoon een complete of twee, ja. nog een keer door. Dus het zweept gewoon, het wordt echt met raak en extase. Fairoes. Vaaroush. Een grote Egyptische zangeres die inderdaad in het ja, Libanees, Festival, Libanees. Ja. in het Holland's Festival was. Was je daar ook? Ja, godzijdank, want ik, ik ben al een fan van 50 jaar geleden. Echt waar? Ja, toen heb ik ooit in, in een gramfoonplaat in Amsterdam te pakken gekregen. Dat was ik meteen verkocht. Hoe kom, maar hoe, hoe kom je dan bij die plaat? Platen, ja, hoor. ik was altijd al een beetje in de Arabische, Indiaanse muziek. Dus die muziek, en dit was die stem, dat was maar goddelijk. Ben jij ook een India-ganger? Nee, nee, nee, ik moet er wel een keer naartoe. Maar het is alleen de muziek die me daar vooral... en natuurlijk ook wel het landschap en de kleur, et cetera. Maar het is, het, is niet, het is niet alles wat daarbij hoort aan... aan aan, aan, aan religie of wat dan ook. Het is de, voornamelijk de muziek die ja, ja. me interesseert. Ik heb geen idee waar. Ik heb voor speciaal voor vandaag opgezocht waar ze nou even over heeft. <laughs> <laughs> Want ik had gehoord dat het een slaapliedje was. wat door een, een Libanese ontwerp. En haar ja. moeder zong dit vroeger okay. toen ze in slaap. Maar het is een lied over, over een vrouw die over een jongen droomt. die uh, weer terug, al of niet weer terugkomt. Daar gaan alle Arabische liedjes over. Over geliefden die al of niet terugkomen. Ja, ja dat gaat eigenlijk. Maar dat muziek, leven over. Daar, gaat, daar gaat het om. Ja. Uh, hoe, vond je hoe vond je het? Want je hebt dus haar voor het eerst live gehoord nu. Nou, het is bekend dat ze dus geen enkele expressie heeft. Ze staat als een stokstijf ja. staat ze te zingen. Maar ja, die stem, ook al ze is nu 75, nou het schijnt, er was niks, helemaal niks mis mee. En uh, die muziek is ja, verslavend. En, is een soort trance je uh, raakt dus echt in de is... trance. En, uh, ja. en op een gegeven moment dat publiek, het was dus, ik ga over uit Abu Dhabi en Dubai, heb ik hem laten vertellen. Het was één groot Arabisch feest. Die uit het hele, hele Midden-Oosten kwamen ze overvliegen naar Carré. Omdat het misschien wel de laatste keer is dat ze ooit optreedt. Ja. Nou, die zaal die ging echt die, helemaal uit de, uit de bol. Jij ook? Echt, ja, ik, fantastisch. En dan sta je een beetje... Ik ga ook staan en, en, en zwaaien en zo. En dan zie je die Arabie, Arabische vrouw die stond echt te lachen naar me. Ja. Van, uh, wat staat die man nou weer? <laughs> dat begrijpen ze dan niet. Maar ik is muziek die spreekt. gaat direct zo met hart in zijn hart. Dat is het toch geestig, hè? Dat het ja. bij jou zo'n zo snij ja. raakt. Ja. Dat is zeker niet voor iedereen. Ik heb een aanbod gekregen om een workshop in Beirut te doen. Heb ik aanvaard in de hoop. Eigenlijk uit de reden dat ik daar misschien haar zou kunnen optreden. Maar dat is niet gebeurd. Het was een hele leuke workshop verder. Maar ja. zo ver ging het. Ja. Je reist heel veel. Ook voor je lol volgens mij. Ik kan iedereen die uh, luistert... even uh, verwijzen naar uh, jouw roadblog. Dat zijn foto's die je maakt... Overal in de wereld van nou ja, momenten van bewegwijzering of verdwalen of tekens in, in de wereld. We hebben hem ook op onze Facebookpagina gezet. Facebook.com slash eh, Nog een keer. Facebook.com slash NCRV. Zet dat maar eens op een, uh, ja. op een bord. Maar dan kunt u het zien. Het is wel fascinerend. Het heeft ook laatst in het NSC Handelsblad gestaan. Dat zijn twintig foto's die jij gemaakt hebt. Ik, vind, ik bedoel, jij kent ze allemaal uit je hoofd natuurlijk, maar. Ja? Ik vind, het begint links, linksboven met een foto in, genomen in Dublin. De onderschrift is ook van jouw hand. Je kijkt naar het trot trottoir. Dan zie je een pijl naar links en daarnaast een oog. Kijk links is de boodschap bij deze oversteekplaats in Dublin. Waarom fotografeer je dat? Nou ja, omdat natuurlijk in Londen, er staat Look Left voor al die uh, ja. domme Europeanen die dan door het rechts-linksrijdend verkeer omvergereden worden. Dat heb je in Dublin ook. Maar dat vond ik leuk om dat met een oog af te beelden. Ze bedoelen dus niet mee dat er iets interessant iets te zien is links. Nee, je moet gewoon links letten om niet overreden te worden. Ik dus vind het een originele fonds. Ja, om dat een pictogram te doen. Ja. En, uh, dat, dat, is, uh, dat vond ik grappig. Want ik dacht eigenlijk, ja, je vindt het vast raar dat het op de trottoir staat. Want je kijkt namelijk niet naar het trottoir als je over wilt steken. Dat dacht ik Nee, eigenlijk. het is van alles en nog een beetje. Het was opvallend dat er gewoon een oog naar links stond. Dat had iets uh, uh, mythisch bij wijze van spreken. Hè? Zoiets van... Uh, het oog, het, het oog is links of zo. Hè, maar het betekent alleen maar van let op het verkeer van links. Dus ik vond het een beetje bijna poëtisch. En daarnaast een foto, dan moest ik echt om lachen. Um, een foto van een bord op het vliegveld van New Jersey. Oh ja. Are you lost? Vraagteken. Een bord voor mensen ja. die dus verdaald zijn. Die de weg kwijt zijn. Ja, en dan staat erbij... Uh, uh, oh, ja. Hier kan je een kaart krijgen... Hier is een map of zoiets. Ah, oh, oké. Okay. Ja. ja. dat is natuurlijk alweer slim. Ja. Maar dat is een uniek. Dat moet een uniek bord zijn, zoiets. Ja, ik had het nog nooit gezien en uh, het is ook helemaal aan het eind van. Uh, je bent echt een uur vanaf de terminal af, dus hoe mensen er nou ooit terechtkomen, maar dus niet are je lost en dan zorgen dat het voorkomen wordt. Nee, dan krijg je een, een kaart waar je nog als weer kan verdwalen. Ja. Dus dat. Uh, maar dat, jij vindt, vind jij ook, want is dat de boodschap van zo'n roadblock? dat er ontzettend veel stomzinnige oplossingen zijn nee, in het, de wereld. Nee, het zijn wanhopige uh, oh ja. oplossingen om met mensen te communiceren. Stomzinnig zou ik het niet willen noemen, maar het is een samenloop van omstandigheden. Maar in wanhoop doe je soms domme dingen. Ja, natuurlijk. Nee, als je, een, uh, als je nietsvermoedend door een natuurgebied loopt... en dan krijg je weer een golfbal tegen je hoofd. Ja, uh, wie moet je dat verwijten? Dus ze plaatsen maar een bord bij van pas op... Uh, Be uh, cautious of errant uh, golfballs. Of verkeerd, die ergens zo uit het niets vandaan komen. Dat, moet, dat vind ik dan grappig. Ja. En uh, ik wilde ook verder niks veranderen. Ik geef ook niemand de schuld. Of, ik wil niet dat dat golfterrein omgelegd wordt of een hogere schutting. Maar jij vermaakt je? Op ik vermaak moment. me. en Waarom ook niet? Plaats een bord en dan let je gewoon ja. op... Ja. Het is, maar het is net zo stomzinnig als die borden die je in Frankrijk ziet van uh, Vitalie, van, Pas op, uh, neerstortend gesteente. Hè? Dat ja. is van, als ik daar rij, wat moet ik dan doen? Stoppen of omdraaien of uh, niet verder gaan? <laughs> maar nee, de, de, de overheid heeft een bord geplaatst. Dus hun is niks te verwijten. Ja. En dat is natuurlijk de, de, beetje, je noemt dat stomzinnigheid. Dat is natuurlijk een maar beetje ja. dat afkopen van schuld. En dat, dat is grappig. Er staat ook een uh, bord op <laughs> IJsland. En dat is zo ingewikkeld. Dat is na Laatste Weg. Ja. Dat is een, verkeer, een soort verkeerd, nee, is een platte grond. Ja, en dan maar hopen dat je dat allemaal gaat onthouden. Dus drie keer is... linksaf, één keer rechtsaf. Ja. En dan maar hopen dat je dat dorpje vindt. 280 dat is ook, uh, daar is natuurlijk de overheid heel goed in om zulke borden te plaatsen... En dan, van het, en dan menen dat ze aan hun plicht uh, ge, uh, voldaan hebben. Van, dan zoek je het maar verder uit, maar wij hebben een bord neergezet. Dus uh, niet, joh, ja. geen klagen bij ons. Onder staat dan weer een bord uit Stuttgart... En dat is ook alweer zo. Dat, nou, zie je, dat is dat bord. Dat, daar, daar ben ik volgens mij verkeerd gereden. <lacht> en dan er staat eronder, dus heel ingewikkeld, met, met vier lijnen en pijlen. Ja. En het loopt allemaal tegen elkaar in. En dan moet je ook nog de P volgen en de 8. En dan en er staat eronder, onder, bieten, einordnen. Ja, voorzitteren is dat, geloof ik. Ja. Maar ja, ik bedoel, dat moet je dus eerst een kruispunt van drie rijstroken oversteken... en dan nog eens een keer voorzitteren en dan nog een u bocht maken... Maar dat, dat is. Ja. Uh, ja, dat is uh, en ik heb wel weer bewondering voor de ontwerpers. die van zo'n uh, ambtenaar de opdracht krijgen om dat bord te ontwerpen. Het is een onmogelijke situatie die eigenlijk helemaal niet had mogen gebeuren. En dan een ar die arme ontwerper die heeft dan toch echt zijn best gedaan. dat kan je zien aan al die voorbeelden. om dat toch zo goed mogelijk op te lossen. Maar je, je steekt dat, dat kruispunt natuurlijk nooit uh, levend over. Maar ik bedoel met dit, zo'n roadblock um, en ook de dingen die jij erover schrijft. Um, en, en, en wat je ook zelf zegt: hè, de wereld is complex, het reizen is niet eenvoudig, dus we zijn in, in stress. En het wordt denk ik ook alleen maar ingewikkelder. Is dat ook zoals jij met dat oog, de speciale oog dat je hebt, dat de wereld eigenlijk alleen maar ingewikkelder wordt? Ja, het is... En dat onze stress dus ook steeds groter zal worden? Ja, we hebben natuurlijk wel weer oplossingen zoals een navigatiesysteem die daar natuurlijk. Uh... Ja. een oplossing bieden. Maar ja, ik noem het me altijd voor als je bijvoorbeeld een klaverblad neemt. Uh, Oude Rijn, maakt niet uit. En je wil linksaf, je weet dat je linksaf moet... maar dan moet je in feite rechtsaf om linksaf te kunnen. Ja, dat zijn hele abstracte, idiote dingen. Vroeger op een kruispunt, als je wist dat een haag linksaf was... op de kruispunt moest je linksaf. En op een klaverblad moet je dus juist rechtsaf slaan... om, om uiteindelijk dan linksaf te gaan... Dus het worden hele krankzinnige uh, hersenkronkels. Je kan je dus niet meer als het ware een voorstelling maken van de reis. Hey, je weet dat uh, je eerst Den Haag en dan Rotterdam krijgt. Maar die kennis heb je niks aan op de snelwegen. Want die kruispunten en die afslagen zijn onbegrijpelijk. En uh, soms, moet je, als je rechtuit wilt, moet je rechtsafslaan. Als je bij Utrecht uh, naar Amsterdam wilt, moet je dus juist rechtsafslaan... en niet recht doorrijden, want dan kom je in heel veel sum. Ja, dat soort dingen die zijn onbegrijpelijk voor de mensen... En dat is natuurlijk het, het, het gevolg is dat je, dan hele, dat je dan allerlei borden moet gaan plaatsen die dat allemaal corrigeren. Terwijl vroeger wist je natuurlijk, uh, dus de kennis heb je dat je bij Utrecht dan naar Amsterdam komt. Daar heb je niks meer aan, want dat, dat, dat, dat ligt niet meer zo. Dus dat maakt het zo ingewikkeld. Maar ja, dan heb je dus wat ik net zeg... je hebt dan er weer oplossingen voor. Je hebt routenummers. Ik, uh, ik realiseerde laatst de E25. Uh, dus als ik naar Italië ga... Waar dus de, route, ik ga... de route dus leeg? Ja, precies. Maar dan kom ik, met de E25 kom ik bijna helemaal tot de bestemming ergens bij Milaan of zo. Terwijl, maar daar wordt heel weinig gecommuniceerd. Maar het is heel makkelijk, zo'n routenummer, dat is een prettige manier. Dus dat, er worden mensen, dat is een hele slimme oplossing. Het wordt verder niet op de borden gecommuniceerd... Uh, Waarom, weet ik niet. Maar uh, er zijn wel weer oplossingen voor. Hè? Dat hele, uh, de hele nummers A1, A2, dat bestond ook vroeger niet. Dus uh, als je een lange reis wilde maken naar, naar, naar, naar, naar, van Amsterdam naar Maastricht of verder... moest je dat allemaal uit je hoofd gaan leren, kaarten lezen. En nu volg je gewoon de A2 en dan kom je in Maastricht. En dan zie je daar wel weer verder en misschien. Dus, dus er worden ook wel oplossingen gedaan en dan kunnen mensen ook wel weer omgaan. Maar het wordt ingewikkelder. Nou, het wordt vals abstract Je weet eigenlijk niet meer wat je aan het doen bent. Dat is het bezwaar. Je... Je doet maar, je rijdt maar, je volgt de borden, je volgt de nummers en de codes. Maar wat er eigenlijk gebeurt, waar, waar je allemaal bent, langskomt, je ge bent. geen idee. Dat is natuurlijk ja. een, een, een gemis. Ja. Nou, dat is dus, daar, daarom gebruik ik ook nog steeds geen tomtom. -tom. <laughs> nee, maar dat is, dat is waar. Ik, heb, ja. ik wil graag weten waar ik ben. Maar dat is misschien een Ja, Er zijn aan, hele theorieën over of dat nou wel of niet goed is. Maar ja. het is toch wel heel prettig als je ergens in een industrieterrein een adres hebt... om daar even een tom Tommetje aan te zetten. Iemand aan te spreken. Ja, want die vind je niet meer, die mensen. <laughs> dat is gewoon niet, niet daar. Waarom is Paul Maxenaar jouw bewegwijzering op Schiphol zo goed gelukt? Want dat is echt, ja, ik denk wel jouw ja. paradepaard, denk ik. Ja, nou, ik, ik kom er steeds meer achter, ook in vergelijking met andere projecten. dat een van de allerbelangrijkste rollen is dat, dat ook Schiphol zelf daar al het belang in gezien heeft. Schiphol is een daag, is een niet-opladen om. Op, is een onophoudelijke zorg dagelijks dat het goed blijft. Ja. Zodra er maar even iets is van, oh, het gaat mis... of ze merken dat er... dan wordt er weer iets aan gedaan. Als er nieuwe oplossingen zijn, worden die geïntroduceerd. Dus het is... Uh, we werken al twintig jaar voor Schiphol, onafgebroken. Meestal zeggen, ja, hoe kan het nou? Het Na een paar jaar is het toch klaar? Nee, Schiphol is ook nooit klaar. En Schiphol beseft zich dat meer als iemand anders bewust. En daarom is Schiphol zo sterk als het vergelijkt met andere luchthavens... waarvan de... Kijk, die borden de kleuren... daar kom je een heel eind mee als schuifse ontwerper. Maar het gaat erom dat het systeem zo mooi wordt doorgezet... en de luchthaven daar ook zelf bovenop zit. En, dat, en die combinatie van een, een goed concept... He, wij, wij zijn heel erg van, van A2 naar gate. Uh, dus je, vanaf de snelweg tot aan de gate is het één sy vloeiend systeem. Daar zit geen interruptie in. De, geen, dat je opeens een heel ander systeem krijgt. He, wat je vaak hebt in de parkeergarage weer een ander systeem. En dan loop je door de terminals weer een ander systeem. Dus het is allemaal, aan, allemaal één vloeiend proces. Althans, dat is de optie. Consistency. Consistency en, uh, en, en ook... Eh, ook vertellen als je ergens aangekomen bent. Dat is ook heel vaak. Maar dan kom je bij het werken van... Nou, dan moet je naar, naar, naar, naar de hoofdhal of zoiets. Hè? We zijn in een ziekenhuis. Maar dat staat nergens. En dan zegt de architect... ja, dat spreekt toch vanzelf. Dit is de centrale hal. Ja, waar staat dat dan? Nee, wij willen een bord hebben. centrale hal. de het, ja, het architect zit over mijn lijk. Dat heb ik altijd bij centrum. Bij centrum. Als je in een stad ja. in rijdt... Heel goed dan voorbeeld. Heel lang ja. volg je ja. het centrum. Ja. En dan denk ik, ja, maar wanneer ben ik er nou? Ja. Of ben ik er al voorbij? Ja. Nou, dus dat, dat is... zouden ze ook moeten doen. Ja, dat is een heel klassiek voorbeeld dat, het, ja. dat je niet verteld wordt wanneer je het begrijpt. <laughs> wanneer je <er> bent. <laughs> en dan vertellen ze ja, je, je in het leven ook niet. Nee, en, <laughs> en dan ben je er weer uit Dan ben je weer het voorbij. Dan <laughs> ben je weer op weg naar huis en heb je het gepasseerd en je kans voorbij laten gaan. Je gaat bijna denken dat mensen dom zijn, maar. Uh, Overigens, het is nu zeven minuten over half één. U luistert naar Kazaloen op radio 1. Ik ben in gesprek met de wegwijzeraar Paul Meijksenaar. Um, ontwerper, grafisch ontwerper, van pictogrammen ook en beeldmerken van alles. Um, maar het hebben we natuurlijk over reizen en verdwalen, omdat de vakantie aanbreekt voor een aantal <lacht> mensen. En na één uur en na het hoorspel, dat zometeen natuurlijk weer door de VPO wordt verzorgd, um, wil ik graag met u daarover doorpraten. Bent u wel eens verdwaald? Hoe kwam dat? Hoe bent u eruit gekomen? Of heeft u, dat vind ik ook leuk... misschien heeft u zelf wel eens foto's gemaakt... van fantastische borden die u, en bordjes... die u langs de weg uh, heeft gevonden. Ook Nederland staat vol met de onmogelijkste bordjes, trouwens. Misschien heeft u daar wel voorbeelden van... maar goede verdwaalverhalen... Uh, of over verhalen over Schiphol... dat vind ik ook uh, prachtig... kunt u doorbellen naar 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van KZ 0800-1121. En uh, na ene wil ik graag met u uh, nou ja, mee opverdwalen. Dat wordt nog wat. Dat, ho dat hoop je dan. Hein? Dat weet je nooit van tevoren. Uh, bij zo'n radioprogramma dan kun je ook heel goed verdwalen hoor. <laughs> Even kijken. Ik heb een uh, mailtje binnen van Eddie Thewen. Jaren geleden kwam ik vaak in een verpleegtehuis voor demente ouderen. En de vier verpleegunits waren in een vierkant gebouwd. Op elke hoek was een verpleegunit, alles leek sprekend op elkaar. En voor ons als bezoekers was dit al een gezoek. Laat staan voor de bewoners. de Dementen. Men zocht een oplossing voor het probleem. En elke unit kreeg een kleur met de daarbij behorende bloem, boom of blad. Geel werd een gele toegangsdeur met erop een narcissus. Bruin werd een bruine deur met erop een kastanje enzovoort. En dat hielp ons als bezoekers. De dementerende hielp het als ze nog niet in de diepe fase van de dementie beland waren. Ik vond het een prachtige oplossing. Maar zou wel benieuwd zijn hoe jouw gast van vanavond dit zou benaderen. Of hij een... Even weg. Nou, ik begrijp de vraag. Ja? Nou, eigenlijk uh, is ook weer een voorbeeld van die symmetrie... die dan uh, verwarrend is. Uh, dus de ontwerper heeft vier identieke blokken neergezet. Daar, moet het, daar had je moeten beginnen. De, uh, die symmetrie had... Het ene uh, ja, ja. blok had rond moeten zijn. Wij spreken helemaal in hout uitgevoerd. Het andere had misschien uh, uh, vijfpuntig moeten zijn... en helemaal in baksteen opgebouwd moeten worden. Dus de verschillen hadden heel dramatisch groot moeten zijn. Dat je een hele andere ruimtes bent. En nu moet je dan die kleur toevoegen, wat weer uitgelegd moet worden. En kleurenblinden hebben weer problemen. En het zijn kleuren die ook weer gemakkelijk verwisseld kunnen worden, was het nou geel of groen. Dus ik heb liever, ik vind het beter om zo'n probleem al, al veel eerder aan te pakken door onderscheidbare ruimtes te maken. Dus het moet bij de architect al beginnen? Absoluut. Absoluut, daar moet het beginnen. Het moet in in het gesprek met... Ja. Maar is, en dat, dat, zou, dat zou natuurlijk ideaal zijn, zo'n gesprek. En daar zou jij als bewegwijzeraar ook bij moeten zitten dan meteen? Ja, het vervelende is natuurlijk dat iedereen... elke discipline graag bij de architect in het begin aan tafel wil zitten. Dus ja, ja gek het wordt helemaal gek van al die deskundigen. Maar uh, wat wij gedaan hebben is gewoon een, een lijst gemaakt. En een soort boekje met een soort programma van eisen. Wat, wat, waar, dat heet dan zo. En er zijn een paar architecten zoals Ben van Berkel. En uh, er zijn een aantal architecten die dat herkennen. En daar zitten we ook al heel vroeg mee aan tafel... om juist dat soort dingen te bespreken. En dat zijn hele leuke gesprekken die tot hele leuke oplossingen komen. Um, bij... Het verhaal van Schiphol, um, zoals je dat vertelde... Kijk, het is eenvoud, dat is wel heel duidelijk. Het moet gewoon echt zo simpel mogelijk zijn. Want en, en je streeft op Schiphol dus al jarenlang naar nog beter, naar perfectie. In een boekje dat je hebt uitgegeven... onlangs onder de titel A Joyous Traveller. Een, een vreugdevolle reiziger. Ja. Daar, dit is een soort samenvatting, heel beknopt trouwens natuurlijk. Van uh, ideeën. En dan gaat het ook over uh, de helderheid van uh, handleidingen. Ja, ook heerlijk onderwerp. Ach, dat is wel <laughs> goed. Dat is, maar je, doet ook, je doet ook IKEA bijvoorbeeld. Dat is ook, dat ja, maar ook niet voor komen. de handleidingen. Voor de routes. Voor de routes. Ja, want... IKEA, moet jij iets over vertellen? Nou ja, waarom niet? IKEA ont, heeft ons gevraagd om, uh, om ons daarbij te helpen. En uh, ik kan er heel, het is een proces, in. ik kan er niet, over de oplossingen nog niet van zeggen. Maar het probleem is bij IKEA dat het eigenlijk een goed concept is. Dus je hebt een systeem. Je loopt je komt het uh, binnen. Je komt eerst door de showroom. Daar zie je hoe alles eruit kan zien als je thuis, bij jou thuis. Dan kom je door een, de markthal waar je alle dingen al kan kopen. Kleine objecten. En dan kom je in het dienstmagazijn, Daar kan je dan de hele kasten op je ka kaart schuiven. Dus het is een één lange doorgaande lijn. Dat is een briljant concept. En het werkt ook altijd nog. Het enige is, als je bijvoorbeeld onderweg... halverwege even naar het restaurant om die Zweedse hakballetjes te eten... wat heel logisch want je bent al uren bezig... maar zie dan maar weer eens terug te komen op de plek waar je gebleven was. Of dat je jezelf... Jij gaat iets doen, even een toilet, en zie dan je familie maar eens terug te vinden. Of je komt in de markthal en je denkt van... oh ik had, hoe was dat nou ook in die show? Daar hadden ze ook nog iets anders. Even teruglopen. En dat, daar is het eigenlijk niet voor bedoeld. Dus uh, wat wij eigenlijk proberen is om daar gewoon dat juist wel mogelijk te maken. Waardoor dus het, het, het, het, het, het huidige concept veel sterker nog gaat worden, Gaat. Uh, gaat uh, Als toevoeging. Dat moet jij gaan doen. Ja. Een, een van de luisteraars is kleurenblind. Erik Bosman die vraagt hoe je omgaat met kleurenblindheid. Ja. Daar ga je niet mee om. Nee, in principe proberen we dat, dat probleem te vermijden. Dat, dat, dat we, al ons, kleur is bij ons alleen een ondersteunend middel. En je moet ook op de, de beelden, de Ja, precies. Maar bovendien je moet pijden. altijd kleuren zorgen die heel erg uit elkaar liggen. Dus een geel en oranje zullen wij nooit samen gebruiken. Dus geel, en dan heel buiten het spectrum, dan krijg je een heel en niks. en krijg je groen en blauw. die liggen En die ervaren ze dan als grijstinten. Er He, zijn dus heel veel soorten Dus we proberen het te vermijden dat het niet essentieel is. Het is versterkend voor de mensen die het kunnen lezen. En kleurblinden kunnen in ieder geval nog de, de, de nuance zien. Ik heb, ik heb nog veel meer vragen. Ik zou nog lang door willen gaan. Maar ik wil in ieder geval nog weten hoe je bevriend bent geraakt met Steven Spielberg. <laughs> nou, bevriend is natuurlijk een uh, groot woord. Maar wij, uh, wij waren net klaar met de bewegwijzing van de New Yorkse luchthavens: JFK, LaGuardia, Newark. En toen werd ik gebeld door de studio van Steven Spielberg. Uh, ze waren met een film bezig, die, die naderhand de Terminal bleek te heten. Dat weten we nu inmiddels. En daar hadden ze een, een, lucht, een moderne luchthaven, die gingen ze nabouwen. Want ze, ze wouden op, in New York gaan filmen. Maar je kan toen niet een film opmaken met, met 40 miljoen passagiers... tegelijk door de, door de kamer heen. Dus dat hebben ze in een, een oude hangar, een hangar. Een hele nieuwe luchthaven gebouwd. Alleen zonder, uh, zonder, zonder vliegtuigen. Zonder vliegtuigen. <laughs> ja. Maar wel een, helemaal compleet. Alles uh, ja. staal, glas, roltrappen, alles. En uh, het was de grootste indoor set ooit. Na Cleopatra, geloof ik. En, uh, maar hadden ze hadden natuurlijk ook, ook bewegwijzing nodig. Dan hebben ze alle luchthavens bekeken. En die van New York vonden ze het meest modern, representatief. Nou, dan gaat het zo en dan bellen ze de, natuurlijk... als Steven Spielberg New York de burgemeester opbelt... dan krijgt, word ik meteen doorverbonden, dat is duidelijk. En hij zei, wie heeft die bewegwijzing gedaan bij jullie? Nou, dat is een beroemijksenaar uit Amsterdam. Nou ja, een uur later uh, hebben ze mij in de telefoon. En uh, ik ben aanwezig kijken. Uh, Eerst even kijken, ze hadden alles verkeerd gedaan in, de, in het model. Het is wel bijna tijd. Oh, je mag het verhaal rustig doorvertellen... maar dan zijn we alleen. Dat is jammer. <laughs> Maar ik ben nooit echt bevriend. Ik alleen op het end. Maar je nou, hebt het gedaan. Je hebt, je hebt dat daar voor hem heb, ja, gemaakt. Ja, en ik ben de hele dag op de set geweest. En daar heb ik toen kennis mee gemaakt. Ja. En, uh, ja, en een foto met hem gemaakt samen. Dus dat... Ook een vorm van verdwalen, hoor als je daar dan terecht gaat. Ja. Goed. Perfectie, dat is als er niks meer af kan. Uh, dit was perfect. Ik dank je. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen... volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Aan, doet die het? Als ik nou met die sleutel de intercom aanzet... Ja, dan kan je toch weer iets met je sleutels doen. Oké. Okay. Kijk, daar hoor je ze. Hoort ze? Ik hoor ze. Ze zetten er nog in, gauwt. En uit dat ding. Op. Radio Dames en heren, uh, bij mij in de studio is aangeschoven... niemand minder dan Tony van der Mortel. Welkom, Tony. Dankjewel. je uh, We kennen hem allemaal van de Brabantse tafelzuren op de markt natuurlijk... en van zijn ra raadslidmaatschap voor de partij uh, Bergijk terug... Maar uh, je bent nu in eerste instantie uh, hier om een andere reden. Je bent uh, naar de jaarlijkse uh, uh, zuurbeurs geweest in Frankfurt. In, Fr in Frankfurt. in Frankfurt. De stad van de worst. De stad van de worst, ja. En uh, nou heb jij daar uh, iets me uh, van meegenomen uh, waarvan jij echt vermoedt dat het hier ook zal aanslaan? Natuurlijk is Duitsland uh, het land waar, als wij ons culinair buiten de gemeentegrenzen richten, uh, dat in, dan gaat het over Duitsland. Ja, nee? dat kunnen we wel zeggen. Ja, precies. Zeggen. Nou, het was, uh, heb ik begrepen, weer een indrukwekkende beurs. Ja, fantastische beurs. En uh, 26 hallen. Allemaal, uh, laat ik maar zeggen, vleesproducten. Zuur, saus. Uh, ja, ook wat wij dan noemen vettigheid. Maar ja. het een nog lekkerder dan het ander. Dus uh, voor de fijnproever... En voor mij ook natuurlijk als Bergrijkse zakenman. Ja. Dus niet, ik moet er niet zelf alleen van profiteren, maar nee. ook de begrijpse mensen. Nee, tuurlijk. Maar ja, nou, nou heb jij natuurlijk een, een neusje voor wat de Bergrijkenaar lekker vindt. Ja. En uh, deze keer heb jij meegenomen, de Duitse typische, en hoe noemen we dat? De, ja, het is, het is geen naam. Die naam is er nog oh. niet. Maar het is de lange, uh, slappe, zure worst. En, en droog? Dus dat moet nog... Nee, nat. Vergat ik dat? Ja. Dus die, nee, dat is namelijk typisch. Het is natte worst. Vette worst is meestal ingedroogd. Ja. Door de verpakking ook, maar ook door van alles wat ze toevoegen. Maar dit is gewoon natuurlijk natte, lange, vette, zure worst. En je weet echt niet wat u geproeft. Nee, maar het is een worst die zit in de originele darm. Ja. Heb ik begrepen. Ja, dus dat is ook voor het natuurbehoud goed, hè? Ja. Voor het milieu. Ja. Uh, ik heb begrepen... Het mes snijdt eigenlijk aan een hele hoop kanten. Nou, daar begint het wel op te lijken, ja. zo langzamerhand. Ja. Nou, heb ik begrepen, deze worst, daar koop je bulk in. ja. Ik, het, uh, voor de mensen die nu al het water uit de mond loopt... en ja. zou ook willen zeggen... rustig aan, want ik verkoop het alleen in grote verpakkingen. Ah, juist. Dus er gaat een vuilnis zakken. Gaat, ja. Dus als de mensen het uitpakken... moeten ze altijd een keukenrol ook erbij hebben. Ja. Want anders is je niet, als het ware, niet te pakken. Na, nee, want hij ligt hier op tafel. En ja. uh, als je Zit al, zeg maar, ademt... Uit, als je, hij ziet er, ja, een beetje bleek ja. ziet hij eruit. Ja. Bleek, maar, maar als je al daarna ademt... dan begint hij al te glibberen over tafel, hè? ja. Het is net een soort hele grote ja. paling... Ja, maar dan moet ik hem dus... Met een vrij scherpe, zure lucht. Uh. Het is een beetje zo... Uh, ja. Zoals het wel bij abattoirs ruikt. Ja. Zo, hè. Eh. Zo, jongens. Daar ben ik... van. Hé, hey, dag, Toon. Ach, daar hebben we Tony. Tony is er ook. Tony heeft iets nieuws, Peer. Uit Duitsland, van de zuurbeurs in Frankfurt. M ruikt het lekker? Ja. Vind je ook niet? Dat is deze, deze worst. Je kunt er niet aankomen, want dan glibbert hij zo weg... Dat is de natte, slappe, zure Duitse worst. Die, die kun je kopen in vuilniszakken. De meter was het, hè, Tony? Minimaal. Ja, minimaal. Minimum. Dus een meter, twee meter, drie meter. Drie meter. En boven de uh, tien meter ook op halve meters. Ah. Maar ik moet eerst de eerste kosten eruit hebben. Want Tuurlijk. die worst alleen al door zijn uh, ver, verpakking... Ja. die levert al zoveel emballagekosten op... Ja. dat het voor mij niet te doen is als ik naar Frankfurt moet en terug... Ja. Voor, laat ik zeggen voor anderhalve meter worst. Nee, dus dat is, niet, dat te doen. is nee. niet te doen. Dus je kunt niet in plakjes, maar gewoon meteen nee. de meter. Ja. Nou, ik zou zeggen, ik pak even een mes en we gaan eens, uh, we gaan eens proeven. We, we gaan een, eens proeven. Als ik iets mag zeggen, ja. moet ik de keukenrol die ernaast... Leeg ook gebruiken, anders glijdt je uit de handen. Ja. Ah, ja. Misschien, kun je ook, misschien is het een idee om, om de worst, uh, als je hem op tafel opdient te meten, om er een uh, stuk schuurpapier onder te leggen. Dat hij daardoor uh, blijft liggen. Ja, maar dan moet een beetje de schuurpapier, laat uh, ik zeggen, niet zo van een ijzerwinkel. Nee. Een beetje gekleurd of zo. Een ja, maar dat het een, dat er een schaal is. Ja, smaakvol. alsof er een gezellige schaal onder ligt. Ja. ja. Of in een schaal, schuurpapier. Ja. Nou, in een schaal. Ik We gaan de worst even openwerken. In... Zo, ik ga hem even in stukken. Ja, oh, die barst echt open. Ja, ja. Hij barst echt kijk, kijk, kijk, open. Zit, er staat dus een hoop spanning op, hè? Dat is dus de, ja. de, is eigenlijk net als bij een fietsband. Als de spanning eraf is, ja. als die lekt, zal ik maar zeggen... Dan... Ja, dan is er ook niks meer aan. Nee. Dus nee. Uh, je moet hem op... Nou, ik ga even rand, rond rand, hier toonen. Dank je wel. Een stukje. Oh, het glippert inderdaad helemaal door je handen heen, zeg. Ja, mm. het, is, het is even wennen, hè, Maar, mm. maar het is een Wat vind je ervan? Ja, het is een... Neem ik een om. hele rijke, rijke volle, vette en zure smaak eigenlijk. Ja, dus we, we hebben niet te veel gezegd. Hè. Nee, nee. Is en nat, ja, precies. en slap. Dus niet die, die, die harde noersels erin. Nee, nee. zang, je, je, je hoeft reuzels. eigenlijk niet eens te kouwen. Je nee. kan hem gewoon... Nee. Ja. Eigenlijk hoef je hem ook niet eens in stukjes te snijden. Je dus kan dus hem zo vlees, naar binnen laten glijden. Dus een in ja. een darm, geperst. Daar doet het mij nog het meest aan denken. Ja, het is osseworst, maar dan zuurder. En, ja, en bleek, en en helemaal en de, bleek. Ja, het bleek om te zien dus. Ja. Dus mensen die een hekel... Dat had ik straks nog vergeten te vertellen. Mensen die dus een hekel aan vlees hebben, omdat ja. het zo rood ziet... Dat is hier ideaal eigenlijk. Dit, is dit eigenlijk, eigenlijk ideaal, want dat is, is allemaal opgevangen. Ja, het lijkt eigenlijk meestal brinta eigenlijk. Ja, het, is, het is meer... Uh, ja, het, is, het is niet smakelijk om te zeggen. Het is een soort vleespap. Precies. Maar uh, in de mond... Is het heerlijk. heerlijk ja, ja. Ik vind hem heerlijk. Ik neem, neem uh, nog een stukje. Jurk. En een, uh, wat dus heel lekker is... Mag, ik mag hier reclame maken. Er nee. is een, een oude klare erbij, hè? Tuurlijk, gewoon een lekker jenevertje. Oh, ja, oude, ja. hè? Oude. Ja. Ja. Even geduld. AUB. Van de zender is kapot. Er wordt aangewerkt. Neemt u ons niet kwalijk? In de wereld van mode lijken contrasten te domineren. Oh, sorry hoor. De trend is overduidelijk, absolute vrijheid van stijlen. Sommige collecties zijn geïnspireerd op het verleden, 1920. En andere collecties tonen de empire -stijl. En weer andere collecties tonen de militair look. De oriëntaalse stijl met kimono's. Of de lingerie-stijl. Er wordt veel gebruik gemaakt van enerzijds transparante materialen, waar je doorheen kan, kan kijken dus. En anderzijds donkere en sombere kleuren. En ook dit jaar is er weer een grandioze comeback van zwart. Zwart, zwart. De Clou mode is vaak tegenstrijdig, maar nooit saai. Het kleurenpalet combineert kleuren met warme reflecties die de koele tinten in vlam zetten. En kleuren met koele reflecties die de warme tinten oplichten met een parelachtige glans. Denk dan bijvoorbeeld maar gewoon aan, aan een iglo. Je gezicht is een iglo met een koude structuur, maar een warm hart. Er is ook gewoon een, een poeder van. Daar kun je overal over je heen smeren. Die is opnieuw geïntroduceerd vanwege uh, het overweldigende succes van de poederkit van vorig jaar. De Etno Kit voor de Negers. En uh, uh, ditmaal voor de Blanke Bergerijkenaren. Een prachtige palet met vier schitterende warme frosty kleuren. Waaronder suikerwit... Rozeizand, zoetroze en mild -brons. Multifunctioneel, en je kan het overal op of in Goeiedag, dames en heren. Dit is Peer van Eersel op reportage. En uh, ik sta hier uh, voor uh, een heel een groot landhuis op het landgoed De Venhorsten. Het huis heet ook De Venhorsten. En hier voor mij staat uh, de barones. U kent haar allemaal. Het is uh, mevrouw barones de Croix-Larène van de stichting Kamermuziek Bergijk. Ja. U bent bekend van uw uh, maandelijkse soirées... En huiskamerconcerten? Ja, dat is inderdaad waar. Nou, de huiskoncerten, die hebben wij jaren gedaan. Dat was ontzettend leuk. Ontzettend goed ook. En goed bezocht. Maar op een gegeven moment kwam de klant erin. Het werd te gewoon. En toen eh, heb ik heel lang nagedacht over andere mogelijkheid. En het is uiteindelijk uh, geworden een huisslachting. Pardon mevrouw nee, lachbaar, de lachbare ja. Aan uw voeten uh, staat het varken dat straks geslacht gaat worden. Ja, door een meesterslachter hoor. Het is niet zomaar een beetje uh, uit de losse pols of een beetje gedoe. Net zoals bij de concerten. Uh, we willen wel kwaliteit. We willen dat het hoogstaand is. Dus we hebben vandaag een fantastische slager. Uh, die komt uit Bulgarije oorspronkelijk. En die heeft heel lang in uh, New York gewerkt, in Manhattan. In een, uh, in een restaurant waar je gewoon de dieren kan laten slachten... voordat je ze gaat eten. Hè? Dus dat je ze kunt uitkiezen... En deze man heb ik gevraagd om hier uh, vandaag uh, op de, onze eerste uh, huisslachting uh, het varken, wat ook een bijzonder exemplaar is, uh, te komen slachten. Ja, en nog even voor de goede orde. U zegt, het ziet er een, be een beetje hetzelfde uit als zo'n uh, soirée, zo'n muziekmiddag. Ja hoor, iedereen kleedt zich uh, in, in, in een goede sfeer. Eh, net zoals bij de concerten. We zitten op stoeltjes uh, in rijen. Uh, ik heb het leuk aangekleed, zoals ik dat vroeger ook altijd deed bij de concerten. Met prachtige bloemstukken. En daar waar en, het spinet uh, of de piano vroeger stond, daar liggen daar nu... daar liggen nu uh, ja, uh, de messen, de benodigheden voor uh, de slachter... En een, en een groot Daar stuk gaat... linoleum zie ik liggen? Ja, ja. Dat is ja. natuurlijk om het pakket te beschermen. Ja, en, en, en de mensen krijgen ook allemaal weer uh, aan het begin een programma boekje. Net zoals bij het concert. Hè? Want we gaan natuurlijk niet zomaar even van slachten en klaar. Maar het is een heel nou. programma. Ja. Het varken wordt binnengeleid... Ja. Misschien kunt u ondertussen even heel zachtjes zeggen wat, er, wat, wat u ziet. Wat er nu gebeurt. Ja, het, het, het varken uh, wordt begrijpt nu uh, wel wat er met hem gaat gebeuren. Uh, de slachter uh, die gaat zijn messen slijpen. Uh, ja, voor mij is het ook nog even wennen, hoor. Ja, ik ben blij dat straks ook als het echt gebeurd is... Hè, dat het beest ja, echt. echt dood is, dat we dan de pauze hebben. Ik, ik onderbreek u even, want ik zie nu dat de slager... die pakt nu het varken. Hij gaat op het varken zitten. trekt met twee vingers in de neuskaartje. Over. En haalt nu in één keer met het Bulgaarse mes... En daar gult het bloed over het... Dat is dat het... snel, dat hadden we niet afgesproken. We zouden toch... God, het is nu uh, ja, maar kwart over geloof... twee, dan is het al bijna ge gebeurd. Maar ik zag in uw programma boekje dat ook het uitbenen bij deze huisslachting Ja, dat hoort. is waar, maar ik had, ik had dit... Uh, dan hebben we al zo snel pauze en ik heb die koffie helemaal niet uh, klaar. <laughs> ja, dat zijn zo de ja, organisatorische ja. moeilijkheden erbij. Ik heb, uh, die catering is nog bezig. Nou, dat is even een probleempje. Moet ik even naar de keuken hoor. Ondertussen heeft de slager de kop van het varken verwijderd. Dat ligt ons nu een beetje blazig aan te kijken. Het bloed stroomt nog steeds uit de romp van het varken... Hij haalt nu met zijn mes in één lange streep van het strottenhoofd naar de bilnaad. De voorkant van de huid van het varken. Open, hij trekt twee armbandachtige sneders bij de polsen van het varken. En daar trekt hij de huid er in één keer. Zo, daar ben ik weer. Het Ach, allemaal kijk, in hij is nu de huid aan het verwijderen. Ja? Ja. Ja. Ja. Het is natuurlijk een Bulgaar die we ja. aan het werk zien. Dus het het is, dus is heel apart, hè? Nou, dames en heren, dit was... Ik vind uh, het echt een kunstenaar, hoe dit doet. We laten u met uw huisslachting even alleen. Dit was Peer van Eersel voor Radio Bergeijk. En we waren bij Barones de Croix-Elarène... op een van haar maandelijkse huisslachtingen...